We beginnen de zogerles 103. Pagina Lamit Bed 32. De rechterkolom. De regel 6. Daar hebben we een punt gezet na vier woorden. Vandaag zullen we zien de zoger gaat. Wordt voor ons dan. Die, die levert ons straks meer en meer mechanismen hoe dat werkt. Hoe de hoge werelden we werken. Dus uh, absoluut. En zo so ook functioneren wij. Dus die geeft ons stap voor stap in dit boek allerlei aspecten die wij allemaal nodig hebben. Uh, hij citeerde in de vorige oot, in de oot die wij nu behandelen, in de oot Kaf, Alef, hij citeerde een vers van Isaijahu, van Isaiah 40. En dan gaat hij ons vertellen waar gaat, waar gaat het over. Dus die parallelen tussen uh, wat zegt die Shayahu n de n krachten in de ziel en dan zegt hij dat wat staat daar bij de Jesajas uh, Sekunde dat maar eh uh, uh, onim van feile krachten of zo dat is, dat slaat op de ketter van de Aboeima, van, van de hoge Aboeima. En waar is Aboeima, waar is de ketter van de Aboeima? Daar, waar begint onder de P, ja, onder de P, de, onder, de onder het hoofd van de arie -Pin, ja, daar bevindt zich Aboeima. En waar, waar het zich een, een geestelijk object bevindt, daar is ketter. Ja, dus onder de peer van Arigantien, daar is Bina van Arigantien, is uitgegaan van het hoofd van Arigantien. En dan op, uh, verkreeg dan op die plaats een omhul, omhulsel, en dat is dan de Abouim Ja, dat is... En daar begint dus de ketter. En eigenlijk zegt hij ons dat alle mogin, dus al het licht die de wereld ontvangt, en de wereld dat is dan uh, zeiran pine nukwa en alles wat eronder, uh, alles komt van de abu-hima. Uh, dus alle traptreden ontvangen van die abu van de vader en moeder, de krachten die noemen ze vader en moeder, bina, gogma en bina. Waarom heet ze Abba Wima? Omdat juist in dat zeelut werd zo'n tikkun gemaakt, zo'n correctie, waarbij die bina uitgekomen was uit het hoofd van de Arijanpien, uh, naar het lichaam van de Arijanpien, om de lacheren te helpen. En daarom heet ze, ze Abba in Ima. Ja, alles in de Kabbalah is, alles is zinvol. Niet zomaar de naam wordt niet gegeven anders dan dat dit en inhoudelijk en ook qua letters opgebouwd is naar de krachten van, overeenkomstige krachten van het eeuw. En, en dan zegt hij dat, en, en toch zegt hij, die, die mogen zijn in die Abouhima, en zijn zij, die zijn... Uh, op de manier dat zij verborgen zijn en dat is dat verborgenheid die verborgenheid van die uh, mogen van Abouhima dat is omdat de Abouhima zijn chassadim ja of niet, chassadim, dunne chassadim dat heet uh, avira dagje, dunne, dunne, dunne lucht Eh uh, de loetja dat, dat die, en die wordt niet, niet bevat. Uh, hassadim op zichzelf die kan, kan men niet bevatten zonder chokma kan men niet bevatten Waarom niet? Omdat de dat als het hassadim alleen is bij de abu yima, dan de dat wat, wat, van welke sfera ontvangen wordt. Van welke sfera wordt het ontvangen? Altijd via de middeleeuwen. Ja? Via de middeleeuwen komt het van één traptreden naar de andere. Ja? Dus hoe gaat het van het hoofd? Via de daad, ja? via de sfera-daad. Chogma en Bina die produceren het licht. Die, daar zit het die kracht van Chogma en de Bina. Chogma geeft zaad. Ja? In de Chokma ziet als het ware zaad. En de bina, die bina geeft, als het ware, lichamelijke, uh, gwoerot, Dus het lichamelijke, als het ware, be bewezen van spreken. En die dat, die dan, die, dat is als het ware al in vorm van een embryo. En die geeft het verder, in embryo bedoel ik alleen niet embryo zelf, maar alleen dan al, al ovalierde. Ov ov ov ov ov Iets, ja, als het ware van abo en van, ava, ava, ava, van vader en de, im en de moeder. En dat wordt doorgegeven verder aan de lagere. Dat is een normale manier. Alleen op die manier kan het, kan het hogere begrepen worden door, de, door het lagere. Op een, op een manier natuurlijk, op het niveau van de lagere. Maar als de aboe, als de hogere alleen maar chassidim zijn, dan hebben ze wel dat, natuurlijk... De abo -hima. Maar de daad wordt niet gekend. Waarom niet? Die komt niet naar beneden. Die kan niet doorgeven aan, naar beneden. Dat die, dat die ingebed wordt in de lagere. Maar die wordt alleen maar als het ware. Die geeft als in de vorm van een, van een omringend licht. En dat is dan niet, nog niet, niet iets wat echt bevat wordt. En dat is dan die Abba Aboehima op zichzelf niet zijn. Maar wanneer de zon steekt op naar de aboehima, natuurlijk ontvangen ze, als de lagere komt naar hoger, ontvangen ze wat die, van die aboehima die uh, chassadim van aboehima. En de chassadim van de aboehima, dat is de chassadim van de gar van het hoofd. Dus het is een geweldige, volmaakte gesedim. Het is niet als bij Zeer Pien, Dat is echt... Uh, want bij Zeer Pien is het soms... ...staat hij wel in Zivuk... ...in Medenukwa... ...met zijn vrouwelijke, ...en soms niet. Dus soms is er volmaaktheid. Ja, en soms niet. Wordt opgeroepen door de lageren. Maar bij de Yima is het niet het geval. Die zijn altijd... Verbleven altijd in een zivug non-passig, non in een uh, non-stop zivug, in liefde en verborgenheid, altijd. En als de Nukwa steeg daarop, dan ontvangen zij ook Nukwa in, uh, en Zeranpien, ontvangen daar Chassadim van hen. Dus bij de tweede opsteking, de tweede opsteking, ontvangen Zeranpien en Nukwa uh, Chassadim, Natuurlijk via de Zerenpien. Zerenpien die is, die is de leverancier van de uh, chassadim. Maar dan de Nukwa ontvangt dan chassadim bij de tweede opstijging. En zij heeft al haar Chochma al ontvangen. Maar ze kon het niet zien. En nu met de chassadim, na de tweede opstijging, kan zij ook haar chassadim... Uh, om, uh, door haar chassadim omhult zij die chogma. En die chogma wordt dan bruikbaar voor haar. Zij kan het ontvangen en zij kan het doorgeven aan alle andere ge, uh, uh, dat, uh, lagen van de schepping. Ook precies dezelfde, wij, wij moeten het ook zo doen. Ook wij kunnen niet de kale chogma gebruiken. Het is, het is vernietigend. En linker, aan de linkerkant. Altijd moeten wij zorgen dat wij, of wij begrijpen of niet begrijpen, moeten wij die chogma van links altijd in elke omstandigheid Verzoeten met chassadim. Dus dat is de wet van het heelal. Het is niet een uh, keuze. Het is mijn keuze alleen om te volgen. De wet van het heelal, dat is mijn keuze. Maar het is niet mijn uh, wat ik wil. De mens is niet de mens iets wil van zichzelf. ja. De mens moet het goede willen. En het goede is, wat is het goede? Het is niet wat ons verteld wordt dat het goede is. Dat is het over zich streven, het streven, werken naar overeenkomst met de wetten van het heelal. Het net zoals in de, in de keuken bij ons thuis. Alle apparatuur werkt perfect, geweldig. Waarom? De vrouw weet, mijn vrouw weet erg goed en erg zorgvuldig om te gaan met, met al die apparatuur. Netjes volgens de, de voorschriften. Allemaal goed, goed wassen, goed afwassen, et Al die dingen doet ze netjes. Daarom komt er soms een, een, een, een montuur voor iets anders en die dan... Bekeek ook andere apparaten en zegt, het is nieuwe, nieuwe, ja, het is twee jaar. En hij zegt al, het is al twaalf jaar, veertien jaar. Ja, bedoel, je, en dan werkt het alles perfect. Dus ook wij moeten werken alleen. In, in overeenkomst met de, de, de wetten van het helaas zullen wij ook en leven en goed leven. Um, dat is wat hij ons vertelt. Uh, de regel 6. De rechterkolom de rechelses 6. Na. Onze punt. We al ken. Hoe wat acht lied. Asli va'alken Nikra acht avira dagje. Hoe שא פלפי, שקומד נейחן, אחסדימ, אמחונה אביר, היי יוצצ'אד, euh, אל ב'חינה תינ אלמ'ת תтаא, ש'יימא מיקול מ'קומ, היי ו'תחל' תחלית. אלה פחש לימות, מישום שגאור גזז, נימשח מי וקינד, תרלע guarding בינה די אריח אמפין, שגיה ריש, קול דargin דירתין די אצילות, שגנ אבו יימא, עייש סוד zo, so, als we eenmaal goed zo doordrongen door worden door die verhoudingen in de goddelijke familie, is in de familie van de krachten van het helal het besturingssysteem, dan, dat is de redding. Ja, duidelijk. De redding is, dat is de actieve redding. Om te weten hoe dat functioneert, dat is de redding. En de rest is aan ons. En dan kunnen we niet en dan zullen we meiden. De zonde. Alleen dan. Je kan zeggen wat je wil. Religie kan zeggen doe dat niet, doe dat niet. Dan gaan ze. Worden ze dan bang om, om straf niet. Ja, om te ontlopen de straf. Dan gaan ze dat niet doen. Maar, en gaan ze weer andere dingen doen voor de beloning. Duidelijk. Wat een religieuze mens doet. Alleen op die manier. Maar dan heeft hij hem gezegd. Doe dat niet. En doe, anders krijg je klappen van de schweep, en doet dat wel anders, dan krijg je beloning, dus het is net zo, ja, het is eenvoudig, maar dat doen ze wel totdat het moment komt dat dat, dat dat opeens, ja, en kunnen ze altijd fout gaan, terwijl de mens die leert, die weet hoe dat functioneert, die is zelf kiest voor het goede. Tijdelijk. Dat is erg speciaal. Eh, uh, We alken, zes, we alken daarom. darum. Uh, Hoe wat tachlita slim moet, dat is, the, uh, that is uh, in the, in the die. Dat is in de uiterste volmaakteheid. Abouima, Abouima, die bevinden zich in de uiterste volmaakteheid. Ze hebben dat Avira dagje dat dunne. Um, uh, de dunne, dunne, lucht. Dus in dat, maar dat dunne lucht, lucht is wel chassadim, ja? Chassadim is natuurlijk niet, niet voor de volmaktheid. duidelijk volma, volmaktheid is wanneer de sferot zijn. Dan chassadim, getuigen van feit dat het geen sferot zijn. Normaal. Maar, aboehima die zijn altijd hebben chassadim, zij ze, ze, ze verkiezen zelf de chassadim. duidelijk, zij zitten in het hoofd. En tijdelijk, waar zit bina, normaal in het hoofd? Ja, kater, bina. Die drie sferoten houden er goed. Die drie sferoten hebben altijd tien sferot. Keter heeft altijd tien sferot. Kochma heeft altijd tien sferot. En bina heeft ook altijd tien sferot. Ja, bedoel ik dat uh, de bina die dat hogere bina, de abovijm, altijd tien sferot hebben ze. Waarom? Alles wat in het hoofd is, heeft tien sferot. Dat ja, is altijd volmaakt. Alleen het lichaam, niet het lichaam, heeft alleen maar zes sferen. Ja. Ja? En maar goed, heeft alleen maar één sfera en die moet nog tien, de resterende de moet ze nog maken. Ja? Die moet door, door zichzelf op te wekken, uh, dan moet je steeds, uh, steeds die in elke toestand moet ze dan groeien. Gadlut maken, intiem. Maar Abou zegt hij, we alken en daarom zei dus de eigenlijk hij zegt hij, maar die dat lucht, de dunne lucht van de Abou dat is dat is dan de uiterste volmaakte, Waarom? Het is het is behoort bij het hoofd. De Hasidim van Abou die zijn volmaakt die, wat die zij behoort bij het hoofd. Zelfs als zij afdaalt van het hoofd naar, de, naar het lichaam, blijft, blijft uh, de kwaliteit van hen uit het hoofd. Chassadi maar uit het hoofd. Erg, let op erg belangrijke dingen, die gaat ons vertellen. Welke nikra acht en daarom heet, heet zij Avira dagje de dunne dunne Chesedim Of dunne eh, de dunne lucht. Dunne lucht. Het is gewoon een andere, het is gewoon de beschrijving. De dunne lucht. Niet alleen beschrijving. Om te zien wat het verschil is tussen licht en, en, en, en lucht. Oma uh, en hij hey, laat ons laat ons weten, de Zoger, dat om dank zit feit dat het niveau avir, dat op dat feit dat het niveau van de chasadim neigen aan avir die avir heet die lucht heet. Kijk naar het woord avir, het derde woord in de regel 9. Als je die waf weghaalt. Dan wordt het oor, wordt het, dan wordt het lucht, licht. Licht. Sorry, als je jood, sorry, als je weghaalt, dan wordt het, dan wordt het licht. Duidelijk. En wat is die jud? Dat is de malchut die opgestegen was in de chokmah. Die is, dat is de jud. Duidelijk. En wanneer de jood, de malchut weer naar haar eigen plaats komt? Dus naar de mal goed op zichzelf. Dan, dan wordt het u, u wordt weggehaald. En dan heb je alleen maar oor. Dan blijft het oor licht. Kijk nou in deze taal. Alles is, uh, uh, alles is absoluut in overeenstemming met de krachten. En hij zegt... We hebben wel pirs, dat komaat de dat ondanks het feit dat dit niveau van de Chassidim die dat uh, avir heet, lucht heet, en lucht betekent dat dit Chassidim, dat dit niet volmaakt is, jih jih jotsad deze avir, deze lucht uh, uitkomt, komt uit, al almatata op het op het niveau van de uh, lagere wereld. Shehima, welke lagere wereld heet Ma. En ja, ondanks het feit dat die. Waarom komt die dan op, de, op het niveau van Ma? Omdat die Ma, de lagere wereld, maar goed. Waar staat nu maar goed? Bij de Abu ja, die is opgestegen, twee opstegingen heeft ze gehad. En nu kreeg die. Aboeima krijgt dan, wat krijgt je Aboeima krijgt, misschien doen we de deur dicht. Nee? Nee. Uh, misschien komt iemand me. nog. Uh, kijk, ondanks het, wat zegt hij dan? Dat dit Avir, dat, dat is het aspect van de lagere wereld, ja? Avir, dus is Ma. Het is een lagere wereld. Maar omdat die staat nu, die mahout staat nu waar, bij de aboujima, ze is dan net als aboujima. Mikom, me kolma, kom, toch, hi, betachli, tachlimu, toch, ze is, uh, de lucht van de aboujima is, uh, is in uiterlijke, de uiterste is in uitbefinde, is in uiterste volmaaktheid. Mischum, elf, Mischum, schah, or Omdat dit licht, Nimshach, Wort aangetrokken. Mifchinat, twaalf, gar de Bina de Arihantin, von eututet Aspekt, van de gar, dus drie erste Sphirotin, van de Bina, van de arikhampin. Ja, of nicht? Drie Sphirotin, Zener in gar Van De arikhampin. ja, dus de drie erste, wie, welke drie erste von De arikhampin? Keter. Gochma en de bina van de Arigampin. Dus dat is de bina van de Arigampin. En zelfs als zij dan buiten het hoofd komt te staan. Zij geen schade voor haar. Want zij is chassadim. En zij, uh, zij heeft sowieso gochma niet nodig. Daarom of zij staat boven of onder. En daarom is het een geweldig licht. Want zij heeft zelfs chassadim. Maar dat is chassadim uit het hoofd van de en alles, alles, alles heeft in het hoofd tien En als het tien sferot is, dan is het volmaakt. Eigenlijk. Shehi resh kol dargin dertien de Dat <tankt> zij, die bina, is het begin van alle, of het hoofd van alle traptreden van de absolute. Je hen, welke traptreden van het siloed zijn, abou yema, yersoed en zoom. Ja? Abou yema, yersoed en is de hele, eigenlijk, uh, dat is dan de, eigenlijk, het lichaam van de Arihan Kijk nou, hoe geweldige tikkoen is het in het siloed. Let op. In het lichaam, normaal, zit geen hoofd, ja of niet? In het lichaam. Het lichaam heeft geen hoofd. Lichaam is zestienden, ja of niet? Dus in het lichaam is geen gar. Kijk nou wat is nu geworden in het siloud. Dat die bina is nu uitgekomen. De Abuima uit het hoofd, ja, en die zijn gekomen in de lichaam van de siloud. Ja, lichaam van de siloud begint vanaf de pijn naar beneden. Ja, waar begint het lichaam? Altijd waar de geset begint. Maar die Abouhima, die komen uit het hoofd. Ja of niet? Abu jema, die, dus de Abouhima let op die zijn, het, het hoofd van het lichaam van de Acilut. Nou, als we hebben dan het hoofd, uit het hoofd komen alle mochen. Dat is dan alles wat wij ontvangen, is ontvangen wij van die Abouhima. Want van de ware hochmaat, die staat in de the, in the absolute, ja boven in de pin Ontvangen we niets die 6000 die zes duizend jaar, direct. Alleen die via de linkerlijn via die Abowima, die dat is voor ons het hoofd, ja Abowima, zoon, ja Abowima, Jisoot en zoon. Dat that zijn de deelnemers aan het dynamische proces in het heelal. Ja, en dan, aboyima, dan, dat is het hoofd, ja, die, dat, waarom, die zijn chassadim, maar die zijn wel, komen uit het hoofd, dat zijn chassadim van het hoofd, dan gaat, ja, duidelijk dan die, dan als het behoort tot het hoofd, Abouhima behoort tot het hoofd, dan kan ze nog altijd terugkeren naar het hoofd, als er, als er opgeroepen wordt, ja, als er oproep gedaan wordt, als hen, zij aangesproken worden, worden ja, duidelijk door de krachtige man, dan gaat de aboehima terug naar het hoofd, via de linkerlijn natuurlijk. En daar ontvangen zij daar gochma, speciale gochma, niet, de, de, wa, niet de, de ware gochma, maar de gochma van de bina. En daarmee geef, die geven aan aan, aan ze aan de zoon, en de zoon geeft het verder naar alle andere kracht. Dat is de hele clue, dat is iets wat, wat uh, nog zal bekend worden aan alle wetenschappen zoals de kwantummechanica's, alle mogelijke kwantummechanica's die ooit zullen bestaan en alle, hoe uh, zeg dat, al die andere dingen die dan, kiber, cybernetica, zeg dat, ja? Cybernetica, cybernetica, huh? ja, cybernetica. cybernetica al die automatiseringen, dan als men dat wel zal leren van, van de boom, de levens wat wij nu ook leren, indirect leren we het natuurlijk, zoger, en dan de boom. daar staan alle, alle mogelijke ontwikkelingen die kan je hier eruit halen. Dus als je goed weet hoe dat functioneert, dan, want well dat is de formule van Hashem zelf, van de schepper zelf. Dat de mens wordt dan zelf als de schepper, qua krachten. Want niets bestaat in het, in het, in het uh, hogere wat niet bestaat in het lagere. Dan de the mens wordt echt net als as, as schepper, de vertegenwoordiger van de schepper hier. En niet zoals het nu nog is dat men alleen maar voor zichzelf gebruikt, niets anders, alle catastrofen, alle ellende wat we horen, wij, kijk nu gaat het geweldig uh, toenemen wat we zien, en die komen nu onvers, verschrikkelijke dingen komen nu, waarom? het is allemaal om te leren, we zullen zien binnenkort, een geweldige dingen zullen komen uh, nog in grotere mate en, en uh, kijk nou hoeveel geweldig, hoeveel hoe uh, heet het geweld, et cetera, et cetera. Het woord komt enorm veel uh, zal, uh, no, toenemen. Aan de ene kant. Aan de andere kant komt het, het goede. Het goede zal ook toenemen natuurlijk. Maar altijd, men ziet het slechte altijd op het, op het op de achtergrond van het goede. Alleen dan kan je het zien. Maar we zullen zien nu binnenkort ook geweldig. Het zal toenemen. Allerlei catastrofen, allerlei uh, overstromingen, allerlei tsunamis, waarbij niet aan honderden of zo, maar vele honderden en vele nog meer honderden, duizenden, duizenden mensen, gewoon kapot zullen gaan. En nog meer. Waarom is het zo? Om de mens wakker te schudden, om, dat, om te, in overeenkomst te komen. met nee, de wetten van het heelal anders. Als, hetgeen, als het geen discrepantie is met de wetten van het heelal, daar komt de alleen, alle ellende van. He. Alle zeeën zijn gemaakt op de manier dat zij beven voor de eindzoof. Ze kunnen niet uit hun oever streden, geen rivier, geen zee. Duidelijk, zij zijn gelegd zo op banden dat zij nooit op zoals zij zo zij, zij geplaatst zijn, gemaakt zijn, komen ze zij niet buiten de oevers. Alleen door de mens kunnen zij buiten de oevers treden. Eindelijk. Door het toedoen van de mens, door, het, door uh, gefrustreerde en perverse houding van de mens. Daardoor kan niet anders, want alle natuur ontvangt van de mens. En niet voor door de natuur. Natuurwetten natuurlijk komen wel, maar de natuurwetten komen dan via de mens. Die werken op de mens. En de mens werkt het verder uit naar allerlei vormen van de natuur. De mens bepaalt de natuur en niet de natuur bepaalt de mens. Maar natuurlijk als de mens wordt net als dier, so, dan natuurlijk dan de natuur neemt dan over. De natuur moet zelf dan zorgen dat de natuur gaat het uh, overnemen van de mens. En daarom komen te die ellende. En dat we zullen zien straks. Kijk nou hoeveel, het was all nog nooit zo, als het nieuw is. En het lijkt wel een beetje op een kleinere mini zondvloed. En dat is en dat leg, precies hetzelfde. Dat is minder zondevloed. Er kan niet meer zondevloed komen dat de hele aarde kapot maakt. Er is ook veel goede, veel goede is gedaan hier in deze wereld. Er waren grote rechtvaardigen hier op aarde. En zij waken ook daarover. Abraham, Isaac, Jacob waren veel. Ook de van de volkeren der wereld ook waren, waren wel mensen wel die, die, die, die, die rechtvaardigen waren. Dus dat kan niet. Maar lokaal, ja, allerlei dingen, die heet nou overstromingen, overal, overal. Juist. Je kan zeggen nou, Azië, Azië, dat is begrijpelijk, maar Engeland, okay, Engeland, ja, du Duitsland, overal, zie je dat, het is ook Westerse landen, Amerika, alles is. Alles is om, alles is constructief, ja, alles is om de mens op te wekken om aan zichzelf te werken. Uh, dus, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, Sheba 16, avira 15 17, 17, 17, bagarde 17, 17, 17, en 18, 18, Nivgen het Gam komata chassadim shaba, ook de het niveau van de chassadim in haar, ja, ook de dat kan slaan op de Bina of de lagere wereld nu, ja, die is nu op het niveau van de hogere wereld, dus de Bina die op het niveau van de Aboveima leefgenata vira als het aspect Avira dacht je dun, dun, dunne lucht. Kmo, Bagaar net zoals in de drie eerste, in de gar van de Bina van de Arichampien. Dus inderdaad, dat is, hij bedoelde hier de lagere wereld. De Nu, de, die Malhoed, oh, dat is dan de lagere wereld, ja? Die in de, de naam Ma. Zij staat nu bij Aboujima. Ja? En zij ontvangt dan de chassadin van de Aboujima. Dan het is in volmakte chasadim, ze ontvang dan die volmakte chasadim, so was bij die, bij de gar van de bina, van de arichanpid. Zestin. We ze showmer, we amits koach, da raza, de alma, ila ase, zestin. We ze showmer, and that is what de Zohar zegt we amitskoer dat zijn de woorden van, van uh, Isaiah, Yishaya, Yishaya, Isaiah 40. En uh, we amitskoer en braaf van, van kracht. Zo een beetje. Daar razen de Almaila, dat is het geheim van de hoge wereld. Dus dat slaat op de hoge wereld, met andere woorden. 17, dubbele punt. Trouwens de Jesajas, Jesaja, dat is de grootste profetie die hij heeft gegeven. Een van de grootste profeten. Hij had zijn profetie gedaan vanuit yetzira. niet vanuit de Etsilut, maar vanuit de yetzira. Moshe die heeft, well, die was in het zilut. Daarom wordt voor Omfam, wordt gezegd dat teta met de schepper gesproken. Maar Isaiah is niet alleen, en dat is de grootste en grootste profeet. En de profeten waren alleen maar bij Joden. Geen profeten waren in de wereld. Als je hoort ergens dat wordt verteld dat er profeten waren bij de volkeren, dan natuurlijk praat men ook over profeten, maar het is allemaal plaatselijk. Ik bedoel niet profeten voor de hele wereld. Geen profeten waren bij volkeren. Alleen, alleen een Joodse volk. Ik bedoel, het is niet Joodse. Bedoel, het is een uitverkoren volk dat de Torah heeft ontvangen. Wie de Torah had niet ontvangen. Hoe kan die een profeet worden? Eigenlijk. Bij het ontvangen van de Torah werden ze compleet doorgelicht. Doorgeschouden. Hele volk. Waarbij men zegt dat zelfs de... Natuurlijk moet je dat niet alleen fysiek zien. Maar het is, dat was ook zo. So. Dat zelfs een keukenmeid kon meer zien dan Jezekiel. Dan de, de, de, de profeet Jezekiel. Kan je voorstellen? Mm -hmm. Die dan het derde tempel heeft beschreven, precies in details, hoe de derde tempel eruit zal zien. Zo'n so kracht zagen ze dan bij het ontvangen van de Torah. Maar de profeten, natuurlijk, alleen, alleen uit, uit dit volkomen. En de Bilaam, Bilaam, natuurlijk was Bilaam was de grootste van de volkeren, Bilaam. Maar hij was wel een profeet van de volkeren. Wel, maar hij ontving dan van de, als het ware, van de achterkant. Ja, eigenlijk van de achterkant van de daad. Moshe ontving van de daad en hij ontving van de onreine kracht van de daad. Duidelijk, jij kan, ja, kan het wel zien. Hij kan het wel zien dat hij is de grootste was de grootste van, van de volkeren. Maar hij had het dus via de onreine kracht heb je, dat, heb je dat gedaan. We zullen zien ook veel leren over hem. Want de ene, het is niets verkeerd. Het ene tegenover het andere is, is, is geschapen. Duidelijk. Het is niet dat iets niet goed is. Dan moet je goed weten. Dat is, dat is allemaal. Allemaal kinderlijke opstellingen, kinderlijke kennis, dat men denkt dat slechte is, slecht, dat is slecht. Niets is slecht in onze wereld. Het is, eigenlijk, het is, het is zo, eerst moet je zo doen. Eerst moet je negeren, als het ware, eerst leren negeren jouw kwaad, eigenlijk. kiezen voor jouw goede, in jezelf. Dus alleen gebruiken omwille van het geef. En jouw kwaad, als het ware, loslaten, of laten als het ware later, waar ik, wanneer ik krachten zal hebben later, zal ik dan mij ook bezighouden met mijn kwaad. eigenlijk op die manier. Maar eenmaal de mens heeft al een bepaald niveau bereikt, waarbij hij al, uh, al zijn wensen kan benutten voor het goede, ja? alleen maar te geven. Dan, en dan heb je een bepaald niveau bereikt, dan moet je dan aanpakken zijn kwaad ook. Hoe? God verhoeden om hem te vervloeken ofzo. of zo. Als iemand dat doet, dan is het een kind of een boerenjongen. Een boere Ik bedoel, het is absoluut, absoluut verkeerd. Dan pas op een hoger niveau, dan gaat de mens, wat moet je doen? Moet je jouw kwaad, zoals men zegt, moet je jouw kwaad. Die moet je meebrengen naar, naar, de, naar, het naar de leerschool. Jij moet hem nog omvormen, echt voor het goede. Eigenlijk. Kwaad is niets anders dan een andere kant, de tweede kant van de medaille. Allemaal, beide zijn nodig. Beide zijn absoluut noodzakelijk. Eigenlijk. Niet denken dat, dat, wij dat het alleen maar het goede. En niets anders dan, dan dienen, wij de, dienen wij nergens. Niet zichzelf, nog in Een religie misschien wel. Maar niet, niet de, niet, dan brengen we ons niet in overeenkomst met, met de sche. Ja, niet weglopen voor je kwaad. Stap voor stap. Je moet je kwaad nergens werven. Je moet hem zien. Je moet het niet moet het, niet reageren, als je nog geen kracht hebt, moet je dan niet reageren erop, maar niet gefixeerd raken erop. Maar wanneer je kracht al hebt, moet je hem ook aanpakken, moet je van hem een vriend maken. Eigenlijk Van je kwaad moet je daar een vriend maken. De hele kunst is. Eerst hem negeren, als het ware, maar dan vriend een vriend maken van hem. Eigenlijk En niet dat men zegt, dan de duivel... Duivel, duivel, en dan was als je ziet daar de Amerikaanse, ik zag het, wanneer was het, een weekje geleden, was op, op zondag geloof ik, op een Amerikaanse zender of zo, so, was het een van de een of andere evangelist, die dan die duivels hadden dat, nee, in de navolging op wat Jezus zou gedaan hebben, ik, ik betwijfel erg sterk of Joshua heeft dat ooit gedaan het is een hele andere manier om duivels te laten verdrijven, hij de mens dan wat men zegt, en allemaal comedia, Amerikaanse comedie. maar mooie, mooie vrouw, ze was echt mooie actrice, geweldig of ze is misschien ook eh, die, ja, die, die, die ze hebben twee, twee van die evangelisten, hadden ze haar aan, aan, handen, aan handen zo gegrepen haar en zij en die, die die grote Amerikaanse gitarist die dan later evangelist geworden. En uh, die dan de, de krachten, goddelijke krachten zou hebben. Kom, mee ik zeg het aan jullie alleen. Want, want die, hoe kan je dan buiten zoiets? Dan, en hij schreeuwt tegen haar dat. En, en zij helemaal zo, weet je, zo, uh, net als e epilepsie bij haar en... En dan komt eruit de, de, de, de, de geest van die van duivel. Zoals so de christenen dat allemaal nog. Allemaal dat zo. So, Exorcisme, eh? et cetera. En dan wordt ze bevrijd van die van duivel. Die, van die en natuurlijk dollars, dollars, dollars betalen ze aan die man. En die man die zegt aan ze. Hij beweert dat hij alles geeft aan alle een goede doel. Ja, Oké, okay, dat is goede doelen. Huh? Ferrari is allemaal goede doelen. Waarom? Het allemaal gaat goed. Het is allemaal goed voor de economie natuurlijk. Voor de economie. Maar, begrijp je maar zij zei het perfect gespeeld deze mevrouw. Maar het is gewoon voor de massa. En ook hier in Europa denk ik niet dat men pikt zoiets. So men hier is... is toch wel een beetje hier in Europa zou dat niet kunnen gebeuren. Ik bedoel, misschien een zeer laag op zeer lage niveau, maar ook niet nuchter. Niemand zou dat hier misschien dat zoiets doen. Want dat het. Maar Amerika die, die, die pikt dat zo begrijp. Men denkt dat het zo is. Zo so, heeft iemand ooit en iemand ooit behalve... ...behalve uh, zeer uitzonderlijke zielen uit Israël. Ik bedoel, uit Israël, uit het uitverkoren volk... ...heeft iemand ooit uh, uh, uh, in, in staat geweest... ...om God te zien of uh, contact te hebben met God... ...op de manier, op de directe manier... ...dat die een, uh, een duivel zou van, een, van iemand anders ooit zou kunnen uitdrijven. Geen, geen sprake van, nooit... Was er iemand die dat in staat was om dat te doen? En maar de Amerikanen wel. Kijk, er was een heel groot congres. Ik herinner me een aantal jaren geleden, dan hadden ze ook een enorm grote congres. Was het zo'n helemaal op een veld <laughs> of een stadion. En daar zat iemand op een rolstoel. En dan, en die ook, die, die, die, die, die, die priester, die, die, die, die, die evangelist, die dan schreeuwde, kom op, sta op. Ja, net zoals Joshua zei: sta op. Sta op, neem je matje, neem ma en sta op. En dan die zit op, de rolstoel, die staat op en zo. En de hele massa, die Amerikanen, dan... Ai, oh, oh, bravo, allemaal al in de in roes van het dat, dat religieuze... Dat, okay, dat kan je verkopen, misschien nog even. Maar ook niet meer dat. Dat is nog nooit gebeurd, nooit na het, na het fenomeen. Yes, Joscha, Jezus... Nog nooit is het geweest, zoiets so wat zij vertellen. Deilig. geen apostel, niemand, geen, geen, geen heilige uit de volkeren ooit, ooit was in staat om op die manier iets te doen. Deilig. Genezingen, gewoon zo'n so beetje, zo'n so magnetische genezingen, zo so manuele, manuele therapie, etc. Dat heeft niets te maken met met, met goddelijke gaven En dus is de Amerikaan die zegt, die evangelist zegt, nou, en hoe kan dat, zegt die rapporteur, tegen hem, hij zegt, ja, het is, is God, het is God, God heeft mij dat gegeven. het really? is absoluut uh, onzin. En als ik zeg het aan jullie niet ergens buiten, maar dat moet je goed weten dat het een komedie is. En dan zegt hij die, tegen die evangelist, zegt die maar die duivels, die, worden, die, worden die komen dan nooit meer terug naar, ja, en dan natuurlijk zegt hij dat de, natuurlijk komt die wel, nu en dan, uh, een tijdje niet, maar dan kan die wel terugkeren, want dan uh, moet inkomsten hebben, de, de, natuurlijk, begrijp je, dat is, dat is, is de religieuze begrijp, well, that is religieuze komedie, begrijp je, dat maar het is niet alleen dat, ook, allerlei, ook in allerlei, allerlei, allerlei, op allerlei andere manieren. In Canada zo is, is ook iemand in, in, die een rabbi is. En die ook comedie speelt met dat soort dingen. En die ook weet hochel, hocheltruc. Hij noemt ze, weet ik niet, Ik heb gehoord van iemand. Maar ik heb het niet, niet bevestigd. Ik, ik weet niet wie dat doet. Begrepen. Maar een beetje hochelen. Ook al die, all die gurus, wat doen ze? Hochelen. Alleen maar je? Het is onmogelijk om dat te doen. Alleen iemand, iemand die... Die geroepen daarvoor is, zoals bijvoorbeeld Elisha. Ja, dat, soort, dat soort zeer uitzonderlijke figuren. En wat zij doen, ook, zij hebben het ook van boven dat zij kunnen het doen. Elisha heeft het ook zo gedaan met, het, met de Chabakuk. ja, met het, een van de laatste, laatste profet, En hij heeft het dan zo gedaan, hij heeft het op hem gelegen, helemaal ogen, ogen tegen ogen, etc. En dan heb je dan de naam van Hawaï even uitgesproken. Hoe, dat is iets anders, dat is natuurlijk mogelijk. Om, om op, en dat is ook bij, wanneer iemand z, houdt zich bezig met de Kabbalah, die wel, moet wel stap voor stap meer en meer in staat zijn om dat te doen. Het is een, natuurlijk wordt gegeven, het is niet iets dat nawaai komt. Het is alleen niet door jezelf in overeenstemming brengen met het licht wat wij ook leren van Abouhima ja, absoluut gesed op dat niveau met de en dan vragen Hashem, niet de mens moet dat doen hij brengt die combinatie van die letters en hij verbindt zichzelf daarmee en geeft het aan die mens die dood is en er natuurlijk bestaat wel zoiets, so Maar niet in een show, niet uh, als show om te laten zien bij het ten overstand van de mensen in een theater. Ja, op, you know, dat op die manier, dat wordt gedaan op de manier dat niemand weet. Niemand moet het weten, want het is eigenlijk het is of zoals Moshe dat deed, dat hij moest slaan met een stok we moeten spreken tot de rots, en dan de rots uit de rots, het water moest komen. Maar zelfs dan, Moshe ook zelfs een fout maakte, want hij sluchte, hij sloeg ook de rots. So we zo leren wat het is. Alleen in de Kabbalah kunnen we leren wat het is. Wat betekent dat water moest komen en cetera? Yeah, water is ook Hassadim. Wat, wat, wat, wat, wat, wat is de reden? Hoe voelt het dat het volk in de woestijn was? En dat zij geen water hadden, dat zij dorst hadden. Ze hadden gekozen voor de linkerlijn. Als iemand voor de linkerlijn kiest, dan heeft die dorst. Dan voelt hij zich net als in de woestijn, dan voelt hij dorstig, etc. Dus Moshe, dat, daarom is het rots. De rots betekent dat die linkerlijn is waarbij waarmee mijn gevoel heeft dat geen water is niets men, men is dorstig etc. ja duidelijk, men gaat dood als het ware van, dat is dan de linkerlei. en dat moest dan de Moshe moest dan, Moshe was de middelste lane. dat van de middelste lein Moshe moest het wel verzoeten ja duidelijk so en ook herinner je wat Hashem zei tegen hem wat heb je you in je handen? Herinner je het Water in Mara. Toen ze kwamen in de Mara. In de plaats Mara. Mara betekent bitterheid. Toen ze kwamen naar de plaats Mara. En ze hadden niets te drinken. En de water in de Mara. In de plaats. In de in water. Pool. Weet ik wel. In zo'n reservoir. Ergens water was. En het water was bitter. En konden ze niet drinken. Wat zei je, tegen hem? Wat heb je you in je hand? Heb je stok? Wat ze je? mathe. Elke woord in de Torah is kracht en niet uh, iets materieels. En hij zegt, nou, doe het, ja, gooi het in het water. En hij gooide het daar in het water en was het verzoet, ja, of niet? Het water, het water werd verzoet, wat is verzoeten van het water? Ook weer water kan ook bitter water zijn, zoete water zijn, dergelijke, cetera. heeft het chassadim, als wij weten dat wij chassadim, telkens chassadim kunnen in ons opwekken, dus aan de rechterkant, wonderen gaan gebeuren aan ons. Eigenlijk, niets ergens verwachten, iets jij bent de eigenlijke mens, jezelf zelf, heeft al die, uh, alles in zijn, in, zijn, in zijn handen. Alleen ga ze opwekken en dan ga je jouw linkerlijn, je linkerlijn verzoeten daarmee. En dan ga je ook naar de ware realiteit zien. En dan kan je elke probleem aanpakken. Okay. Nog een klein beetje, ja? Yeah. Of zullen so we daar you nu know, yeah. nog yeah. no yeah. even? Huh? Of okay. maken we eens nu een kleine pauze. van dan is het klaar.